Kent u, Augusta? Ik ken haar, ja. En? Zij is een succubus. Ja, wat is dat? Een, een duivel die in de gedaante van een vrouw mannen verleidt. Wij kunnen haar niet maar pitten voor haar ziel. Rust wees, groep Maria vol van genade. Die zij met u. zegen <coughs> zijt gij boven alle vrouwen. Zegend ja, zijt gij boven alle vrouwen. Augusta Vonk zal branden, mevrouw de onderzoeksrechter. Branden in de hel. Haar getal is dertien. 13. Zes is het getal van de duivel en zeven, dat van de almachtige. Zes plus zeven is 13 vandoor. Ja. Ja. Um, nu, uh, om op meneer Vinke terug te komen. Wou hij boeten voor de zonde die de succubus heeft begaan? Adriaan was bereid het kwaad van iedere zonde daar op zich te nemen. Hoezo? Door versterving en zelfkasteiding. En hebt u... Enfin, Hebt u hem daarbij geholpen? Hoe zou ik dat gekund hebben? Ja, ik weet niet, um, door hem bijvoorbeeld een dwangbuis te helpen aandoen of zoiets. In geen geval, ik zweer bij God en aan de vader zo'n heilig is ja. samen als een heilige. Ja. Dat ik nooit zoiets zou ja. gedaan heb, mevrouw de onderzoeksrechten. Ja. Bij God en aan zijn heilige. Ja, ik geloof u. Adriaan leed in ja. stilte en altijd alleen. Hè. Dat kunnen zijn vrienden getuigen. En welke vrienden? Aan meester Buis bijvoorbeeld. Buis? Is dat niet de advocaat van de anti-abortusbeweging in Brugge? Een man die mee vooraan staat in de strijd om het leven, mevrouw. En iemand die Adriaan Vinken door en door kent. Wees groot maar die afhoog van genade. tegen ja. zijn met u. Gezegend zijt gij bovenal vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heerlijk maar gaat... Freya Vinken leeft van een uitkering? Ja. Ze staat ingeschreven bij het OCMB. Ja, goed. Uh, wat zijn er nog aan de weet gekomen over haar? adres. Witte Leertouwerstraat. Oei. Ook niet bepaald een residentiële buurt, hè? Maar in Godsnaam hoe zou ze het betalen? Ze zit op de koop toe ook nog met een verslaving. Ah ja? Alcohol? Nee, ze spuit. Ah ja. Of, dat heeft ze gedaan. Of ja. dat ze nu nog aan de doop zit, dat kon niemand bevestigen. Ja, wat denk jij? Zal Zou mij niks verwonderen, eerlijk gezegd. Ze zoekt niet vies van specialetjes. Speciaal? Wat wil je zeggen? Ja, het gerucht gaat dat ze een verhouding heeft gehad met haar halfbroer. Stefan Krijtes? The one and only. Verdomme, Karin. Ja, maar voor stinkende beerput zijn we nu weer aan het trommelen. Kent toch dat liedje, hè, van Jacques Brel? Les bourgeois, c'est comme les cochons. Nou, dan zijn er die dat soort mensen de betere medeburger durven noemen. <laughs> soms, hè, Karin, soms, hij steekt het me helemaal zo tegen, hè. Ja, zal wel. Ah een chance dat je thuis iemand hebt die je begrijpt, hè. Eh? Uh, uh, ja, ja, ja. Oeh? niet? Allee. Allee, je hebt toch geen problemen met uw vrouw? Nee. Ja en nee. Je kent dat, hè. Het ene verkeerde woord brengt soms het andere mee en voordat je het <laughs> weet, heb je een conflict. <laughs> Waarom denk je dat ik gescheiden ben, hè, Pieter? Ja, je zou het voor minder. Zo'n vaart zal het wel niet lopen, zeker? Maar, uh, Als je uw hart eens wilt luchten... Je weet bij wie je terecht kunt, hè? Ja, hm? ja, Karin, ja. Bedankt. Nou, we werken nu toch al lang genoeg samen? Om, uh... Ja, absoluut, absoluut. Maar dat moet daarom hier niet, hè? Ik bedoel... Allee, ik wil zeggen, als je een avondje weg wilt... Dan zeg het maar, hè? Dat uh, zal ik zeker doen. Ik uh... Ja? Uh, merci. Nee, kom hier, hm? Hanne Loren? Stork? Uh, nee, nee. Ja, dus. Maar Hanne wat is er? Niets dat u nu nog interesseert. Maar Hanne wacht eens. Is... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Anne. Hanne, hey, hallo. Stefan. Wat is er niet te doen? In de regen. Ja, ik heb een hele dag op en ik dacht dat een wandeling mij goed zou doen. Oh, je bent meisje. Kom aan, stap in. Nee, nee, nee, dan breng ik... Ah, uh... zeur niet. Ik breng u gelijk wel naartoe. Oh, Stefan, ik denk niet dat... Niet dat het het moment is om een zware verkoudheid op te lopen. Nou, kom vooruit. Hupsakee, okay, kom erin. Nou, maar dat moet geen moeite doen, hè? Iets voor je doen, dat is dat geen moeite dat je doen. Daar kom ik in de wandeling naartoe. Nergens, nergens. Ja, zomaar waarom Ja. En dat moment dat oude wijveren eigenlijk Ah, komaan, hoe zeggen ze dat? Met alle Chinezen Als ik wandel, maar, de... denk ik naar nou, Stefan. Over? Ja, van alles zeker. De novemberblues. Daar hebben we allemaal wel eens last van. Daar komen eens, Niks speciaals. Iets meer mijn man, commissaris van in. Oh. Laat het ons erop houden dat hij een beetje achterdochtig is. Hij ziet de demonen van de ontrouw wel opduiken. Ik had niet moeten verzwijgen om elkaar van proberen kennen. Maar inderdaad, van vroeger. Wat jij nu nodig hebt, dat zijn een goep maar... van Sven en een gezellige babbel in die volgorde. En weet ik toevallig toch wel een adres zeker waar het dat allemaal perfect kan? En kom, als de Josie bels.